van Kamp met het internationaal. Rusland heeft nachtelijke beschietingen van Oekraïnse steden opgevoerd. In het zuiden, noorden en midden van het land... zouden steden bestookt worden met raketten, zegt een Oekraïnse functionaris. Onder meer Kiev en Garkov zouden hevig beschoten worden. In Garkov zouden ook woonwijken zijn geraakt, zeggen lokale functionarissen. Bij het internationaal gerechtshof in Den Haag zijn vandaag hoorzittingen over de oorlog in de Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky kondigde vorige week al aan dat het land naar het hoogste gerechtshof van de Verenigde Naties zou stappen. Oekraïne hoopt daarmee een eind aan de Russische invasie te kunnen afdwingen. Het land vraagt het gerechtshof om de Russen op te dragen de militaire operaties in Oekraïne te stoppen. Uitspraken van het hoogste gerechtshof van de VN worden over het algemeen opgevolgd, maar het hof kan ze niet afdwingen. De Oekraïense president Zelensky wilde dat Westen extra sancties afkondigt tegen Rusland... nu het land aankondigt morgen militaire complexen in Oekraïne te beschieten. Er werken daar duizenden mensen, zegt hij in een video op Facebook. Honderdduizenden wonen in de buurt, dat is moord. Personeel dat werkt op militaire complexen in Oekraïne is opgeroepen morgen thuis te blijven. Amerika gelooft niet dat er een Russische aanval aankomt in of nabij de Oekraïense havenstad Odessa... Dat zegt een hooggeplaatste bron binnen het Amerikaanse ministerie van Defensie tegen persbureau Reuters. De defensiemedewerker reageert daarmee op de waarschuwing van de Oekraïnse president Zelensky... dat president Poetin van plan is de haven van Odessa te bombarderen. Het benefietconcert van Oekraïnse en Russische muzici in het Amsterdamse concertgebouw heeft ruim 100.000 euro opgebracht. Het bedrag gaat volledig naar de hulporganisaties achter Giro 555. Het concert trok ruim 2000 bezoekers en was daarmee uitverkocht. Later vandaag begint ook de landelijke actiedag van Giro 555. Om 6 uur in de ochtend gaat hij van start op 10 radiozenders. Het weer, vannacht opklaringen en in het noorden tot in de ochtend kans op mist. Het kan 1 tot 5 graden gaan vriezen. Overdag opnieuw veel zon en 7 of 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Now I'm looking in its eyes Baby, you're my shelter Shelter from a broken paradise I couldn't dream it any better if I tried fly out to vegas we could tie it up tonight no patience take my last name put it where your name is have they ever seen a love this famous they never know they never it's forever ever ever, ever ever ain't nobody do it better better better and it's only getting better Church bells let it ring, ring, ring. Angels gonna sing, sing, sing. Tonight, tonight, tonight, baby. Bella, such a snow white. How does love get so off course? Oh, all I wanted was a white knight with a good heart, soft touch, fast horse. Ride me off into the sunset, baby. I'm forever yours. It's the way you love me. It's a feeling like this. It's centrifugal motion. It's perpetual. the sky Oh, you can kiss me with the wind FM.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 We need a dog. Van Zandvoort op 106.9 Ik verlang naar het leven Naar een lach en een feest Het begint meestal vrijdags Als het vijf uur is geweest We gaan met z'n allen Dan al gezellig op stap en zingen steeds weer als er een wordt getaald. Dit is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door tot de morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen een bier, je leeft nog steeds op vader, dus denken wij je dier. Dit is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar aan. Maar zoals de gaat kraaien, doen wij het licht eruit en zingen wij nog één keer laar. Ja la la la la la la la la la een week weer keihard werken, je telt de dagen af. Na woensdag gaat het snel en schiet het lekker op. Al heb je dan nog stiekem last van een droge strot. Er is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer verkeerd. Niet zeuren, een rondje, het wordt er gewoon besteld. Na ieder glas, dan zingt het hele stel. Dit is nog zeker Er in de hemel voor iedereen op bier Je leeft nog steeds op aarde, dan zingen wij je dier Dit is nog zeker niet de laatste We gaan nog langer niet naar huis Maar zoals de haag gaat kraaien, doen wij het dichtbel uit En zingen wij nog één keer uit. Er in de hemel voor iedereen op ieder. Je leeft nog steeds op aarde, dus drinken wij je dieren. Dit is, is toch zeker niet de laatste. We gaan nog langer la la, niet naar huis. Pas als de hagen kraaien, doen wij het uit en Zingen wij nog één keer laar, ja laar, ja la la la la la la la la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 Naar elkaars ergernissen en naar elkaars gedachten, hoeven wij al lang niet meer te gissen. En de stilte wordt verward met rust. Ik mis het vuur waarmee je hebt gekust. Kunnen wij je tijd nog duren? Ik wil je weer als ooit begeren. Die dromen ons ontnomen, al lang verflogen in de nacht. Is er nog een eigenheid? Oh, is slechts de slechts eenzaamheid? Ach ja, we slapen zacht opnieuw begin. Je weer beminnen, de fantasie slaat veel te vaak op hoor. Er zijn redenen in overvloed, maar we hebben niet de moed. Hoe houden we dit vol? We hebben woorden zonder woorden. En we lezen elkaars ergernissen en naar elkaars gedachten. Lopen wij al lang niet meer te gissen en de stilte wordt. Verwarm met rust ik mis het vuur waarmee je hebt gekust. Kunnen wij het zijn nog keren? Ik wil je weer als ooit begeren. maar als de hartslag is geblust, geef me